Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Sievert van Lienden was al heel vroeg van plan om miljoenen binnen te harken met de mondkapjesdeal... die hij aan het begin van de coronapandemie sloot met de overheid. Het Openbaar Ministerie heeft opnames waarin hij zegt dat hij gillend rijk gaat worden, schrijft de Volkskrant. De opname wordt als bewijs gezien in de zaak die tegen van Lienden en zijn zakenpartners loopt. Ze worden verdacht van witwassen en fraude. En Donny M., de man van 22, die ervan wordt verdacht dat hij Gino uit Kerkrade heeft ontvoerd en vermoord, staat vandaag voor het eerst voor de rechter. Er zal vooral veel worden gesproken over het onderzoek. De jongen van 9 verdween aan het begin van de zomer uit een speeltuintje in Kerkrade. Een paar dagen later werd hij doodgevonden in de buurt van het huis van M. En gedoe bij de Amerikaanse basketbalcompetitie. De eigenaar van de club Phoenix Suns mag een jaar niet op de tribune verschijnen en moet 10 miljoen dollar betalen. Het komt omdat hij zijn werknemers zou pesten en achter de schermen vaak racistische opmerkingen heeft gemaakt. Zijn club stond vorig jaar nog in de finale van de nationale competitie. En Queen Elizabeth is weer thuis. De kist met haar lichaam is aangekomen bij Buckingham Palace in Londen, waar ze officieel woonde. Bij de poorten van het paleis werd ze met applaus ontvangen door duizenden mensen die daar stonden te wachten. Uit alle hoeken en gaten van het land zijn ze naar Londen gekomen om een glimp van hun Queen op te vangen, merkte de BBC. I wasn't sure what to expect, but I wanted to make an experience for my children. So we brought games and things like that, and being beside the river and everything like that. Meet people to be able to talk to. Them as well. When I see that coffin how I'm gonna react, whether I'm gonna be in tears, emotionally, having my boys beside me to comfort me. De kist blijft niet lang in dit paleis, maar wel in Londen. Later vandaag gaat ze naar Westminster Hall, waar ze tot aan de begrafenis van maandag ligt. En tot die tijd kan wie wil langskomen.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 Is zin in ZFM. Met nu ZFM in de ochtend. Dum, dum, dum, bling gum, gum, bling gum, gum. Olha, que coisa mais linda, mais cheia de graça, é a menina que vem que passa, num doce balanço caminho.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 This month. My... To my skin I ache again I'm over you here. here comes the winter's flame To cleanse my skin I break again I'm over you Zomer met ZFM Zon, Zee, Zandvoort En zomerhit Ik zeg wel dat het goed gaat Als ik in de kroeg sta Toch is heel de avond Mijn gedachten bij jou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 Love yeah. you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 Op 106,9 is zon, zee, zandvoort en Zomerhits. zomerhits. Jij alleen maar aan jezelf bent. Dat mag je zelf weten. Oh, je denkt dat je geweldig bent.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 Straight, I was shaking, but now I am taking. Je yeah.